Start. Dit is Ewald de Jong met het NOS journaal. In Amsterdam is er een groep Occupy-demonstranten te arresteren. Sinds het begin van de middag houden zo'n 20 Occupyers aan het Rokin een vestiging van de ING bank bezet. De politie heeft de betogers gevraagd te vertrekken, omdat medewerkers en klanten veel last hebben van de actie. Omdat de demonstranten niet weg willen, is de politie overgegaan tot arrestaties en die verlopen volgens de Amsterdamse politie volgens nog rustig. Minister Van Hagen vindt dat bischoppen bij zichzelf te raden moeten gaan of ze moeten aftreden. De vicepremier zei dat naar aanleiding van het rapport van de commissie Deetman dat gisteren werd gepresenteerd. Ik ben geen bischop, maar als ik hiervoor verantwoordelijk zou zijn, dan zou ik me afvragen, ben ik wel de juiste man op de juiste plaats? Aldus Van Hagen in het radioprogramma Tros Kamerbreed. De minister, die zelf katholiek is, zegt dat hij het voor zichzelf niet had kunnen verkroppen als hij zoiets had toegelaten. Volgens Verhagen moet er een forse omslag komen in de katholieke kerk om het vertrouwen te herstellen. De kerk moet zich ook afvragen hoe het mogelijk is dat er 4 miljoen katholieken in Nederland zijn en daarvan maar 200.000 kerkbezoekers, zegt Verhagen. President Nazarbayev van Kazachstan heeft een noodtoestand uitgeroepen in de oliestad Zhanaozen, in het uiterste westen van het land. In de stad geldt voor de komende 20 dagen ook een uitgaansverbod. De maatregelen zijn genomen na hevige rellen gisteren, waarbij zeker 10 doden zijn gevallen. Werknemers van een oliebedrijf demonstreerden in het centrum van de stad voor meer loon. Volgens getuigen schoot de politie met scherp op de betogers. Die vinden dat er te veel oliegeld naar de elite rond Nazarbayev gaat. Tot en met 5 januari zijn alle openbare bijeenkomsten verboden in de westelijke stad in Kazachstan. Het weer, vooral in het noorden en westen buien met kans op natte sneeuw en hagel. In het zuiden een beetje zon, temperatuur tussen 4 graden in Limburg en 7 aan de kust. Morgen weinig verandering. Dit was het en hoor. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A28 naar Utrecht. Tussen Hoeverlaak en Amers voor 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Tot zover de verkeers. In cirkel zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Kijk je lekker uit en zie...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 basis. Het blijft hem toch wel, hè? de ultieme kerstplaats bij eh, de Zandvoortse Radio, de Chris Ria in Driving Home for Christmas. Welkom bij u 2 van Zandvoort op zaterdag, met daarin uiteraard weer heel veel gezellige kerstmuziek en wat andere zaken, zoals... Jazeker, want om half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda, dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand, want er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. Rond de klok van 10 over 3 gaan we praten met Marjolein Scholder van uh, Lady Chef. Want waar gaan we eten dit, uh, dit weer met de kerstdagen? En voornamelijk, wat gaan we eten? Wij zitten al heerlijk aan een zelfgemaakte tiramisu. Uh, heerlijk, hè? Die mag jij niet hebben, hè? Nee. Nee, want die heeft, uh, die heeft Marjolein meegenomen. Nogmaals, is hartstikke lekker. Een eigen gemaakte tiramisu. Zit een beetje drank in, maar smaakt perfect goed en daarna gaan we nog praten met Joop van Ness want Joop van Ness is de presentator van Golden ZFM op de maandagavond en heeft een uh, speciale gast verder natuurlijk nog uh, uh, Zandvoortsnieuws nieuws in het kort en natuurlijk veel kerstmuziek, je zei het al hè oké okay, nou dan gaan we gaan weer we door, wat is dit happy holiday ja christmas holiday hè oh christmas holiday, oh gezellig hoor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 Up. With the hoop dick-doo and dick green duck and don't forget to hang up your song. Voor ouderen. Dat is ook een dus wandeling voor ouderen. We gaan het meemaken hier op het Gasthuisplein. Je <laughs> hoorde The Real Thing en Can You Feel The Force. Wel even leuk, uh, Joop van uh, die hoorde het begin van het plaatje. Ja, die ken ik helemaal niet. En, ja, toen kwam het uh, verderop. Toen dacht ik, ja, toch wel een feest der herkenning, hè. Gewoon, uh, ja, helemaal goed. Wat gaan wij eten tijdens de kerst? Dat is de grote vraag, Robert-Jan. Ja, wat en waar gaan wij eten en waar? natuurlijk in Zandvoort. Je kan, uh, de, de krant staat vol met, uh, met kerstmenu's en dergelijke. En daarvoor hebben we uitgenodigd uh, Marjolein Scholder. Hallo, welkom. Hallo, Amartyaan, hallo. We mogen jullie jij zeggen, hè, want we kennen elkaar. Ja. En zij is chef-kok van Lady Chef. En alvorens we over de kerstmenu's en uh, de suggesties uh, gaan praten. Allereerst even, hoe gaat het met Lady Chef? Ja, het gaat heel hartstikke goed. Ja. Ho hoe lang zijn jullie nu uh, open? We zijn nu uh, acht maanden open. En waar zijn jullie gevestigd? In Zeestad, op nummer 38. Oké, okay, uh, wat dacht je op een gegeven moment? Want ik, wees, ik weet namelijk dat je daarvoor had je een cateringbedrijf. En ja. je, je verhuurde jezelf aan bedrijven om uh, te koken. En wat was op een gegeven moment de, de, de kringslag dat je zei van ik ga mijn eigen zaak beginnen? Uh, nou, ik wou me uh, vestigen. Dus een mijn vaste baas Samen met Jessica. Ja, ja, samen, samen met Jessica, ja. Samen en... Uh, ja. Nou, toen kregen we dit pandje. Nou, toen kregen we natuurlijk niks, maar kwam het pandje zo op ons pad. Dan dachten we, ja, we gaan er gewoon ons, ja, ons eigen restaurant beginnen. En uh, dat hebben we ook gedaan. En uh, hoe is het nu, als je nu de eerste acht maanden achterom kijkt, van hoe is het gegaan? Ja goed, een goede stijgende lijn we weten vast te houden en dat gaan we ook zeker zo doen. Maar de, de, heel veel vaste gasten die elke twee weken komen omdat we elke twee weken een nieuwe menukaart hebben. Onder twee weken? Elke twee weken, ja. ja, ja. Dat hebben ze voor en zijn nadelen. Voor mij is het nadeel inderdaad het inkopen en elke keer weer een nieuw menu verzinnen. Maar het voordeel daarvan is dat mensen elke twee weken nieuwsgierig zijn naar het nieuwe menu en dan weer, ook weer terugkomen. Dus. En wat voor soort keuken kook je? Uh, meestal Frans. Dus Frans? Ja, Frans georiënteerd, ja. En uh, dus niet seizoengebonden, maar gewoon om de twee weken denk je van... Uh, hoe laat je je inspireren van de, de nou, koopboeken? Uh. wel wel ook wel seizoensgebonden hoor. Ja. Gewoon wat op dat moment op de markt uh, verkrijgbaar is. Ja, maar dat is ook leuk. Dat is, ja. dat is vers en dat is ook, hoort ook in het seizoen. Ja. En uh, goed, maar je hebt de stijgende lijn te pakken. En uh, hoe uh, onderhoud jij contact met je gasten? Uh, via advertenties of doe je dat op een, tegenwoordig die andere mediamanier? Ja, via de andere mediamanier. Uh, heel veel twitteren, ja. uh, facebooken. En uh, Zowel ik als Jessica, we hebben al een Facebook-account. Ja. Dus dan melden we elke keer wat we voor nieuwe dingen hebben. En, uh, dus op die manier uh, bereik je ook heel erg veel uh, gasten. Dus. En mensen die niet gehinderd door enige kennis op dat gebied. Uh, Facebook kan je gewoon in je computer aanklikken, Facebook zoeken? Of hoe werkt dat? Ja, dat kan ja, dan moet je zelf een accountje aanmaken... Uh, ja, wie je bent, hoe je heet en wat je doet. En dan uh, kun je bij iedereen uh, ja, kijken als je als cinema aanmeldt. Dus. Maar toch leuk dat je nu even die, die drukke tijd, want dat is kerst toch uh, voor de restaurateurs, is het meestal een hele drukke tijd. Ja, zeker. En jij gaat ook uh, lekker natuurlijk een kerstmenu uh, voor je gasten uh, bereiden. Ja. En wat voor hoogtepunten uh, komen ze dan tegen? Oh. Nou, we gaan uh, een acht gangen diner uh, voorschotelen. Ja. En Op beide dagen? Eerste en tweede kerstdag? Ja, eerste kerstdag. Maar eerste kerstdag doen we ook à la carte. Dus la als la mensen carte. zeggen, nou, woe, ik hoef geen acht gangen, ik wil gewoon uh, drie gangetjes. En dan, uh, dus dat kan ook. Dat is leuk. Ja. Meestal is het dan vol en je moet, je moet je een kerstdiner uitzoeken. Maar je kan ook gewoon de eerste kerstdag bij jou à la carte eten. Ja. ja. ja. Oké, okay, nou, vertel, wat zijn je hoogtepunten van je kerstmenu? Ja, we gaan natuurlijk beginnen met een amuse. Wij doen altijd een amuse. Uh, we hebben nu een amuse dan, uh, van versantenbrouillon. Dan hebben we als voorgerecht een rouleau van padoen gevuld met tutti frutti en een sausje van cranberry. En ja, wat is een rouleau? Ja, dat is een soort rolletje. En dat is dan gepocheerd, dus dat is hartstikke lekker zacht. Mm. Uh, voorgerecht <lacht> <lacht> <lacht> kunnen ze kiezen uit een wild zwijnpathetje of uh, met truffel, of een zamptetaar met onze garnalen. Dan hebben we uiteraard uh, een spoen. Dus kom je lekker verfrissend met uh, citroeneis en uh, Prosecco? Lekker even zo'n tussengerechtje dat je het even weer even, kan, dat je het even laten laten kan laten zakken. Dat je denkt: oh, hoeveel gangen moeten we nog? Ja. <laughs> uh, een een keuze uit uh, hertenbiefstuk met hazenpeper, aardpouperé en lekker wildsausje. sausje. Of uh, zeebaarsfilet met uh, kreeftensaus. Dan hebben we een amuse dessert, een chocolademousse met een sesamkrokantje. Is Dus ook weer eventjes om weer even het hoofdgericht te laten te zakken. Laten zakken ja. En het uh, dessert is uh, amaretto bitterkoekjes Bavarois met koffieijs en uh, marzipijnsaus. Nee, jakkers. Ja. En als, uh, <laughs> dan hebben we nog als hey, afsluiter... Je doet het goed hoor, je doet ja, het goed. Als, af, <laughs> <laughs> als afsluiter een uh, kaasplankje. Kaasplankje, oké. Met okay. een glaasje port. En als mensen willen, dan hebben we er ook een uh, heel mooi bijpassend wijn bij. Franse wijnen neem ik aan. Ja, ja ja we hebben ook wel een paar mooie Italiaanse wijnen en dat uh dan stemmen we dan mooi op elkaar af. Dus we krijgen per gang ook een bijpassend wijntje. Oké, okay, nou even terug. liefhebber. Even terug, eerste kerstdag, tweede kerstdag. Ik neem aan dat je al een aantal reserveringen binnen hebt voor, uh, voor ja, eerste en ja. tweede kerstdag. Ja. En uh, tweede kerstdag zit al bijna vol, begrijp je? Bijna vol, maar we hebben nog een paar tafeltjes. Dus uh, oh. wees er snel bij. Dus, uh. En eerste kerstdag heb je nog wat meer ruimte. Ja. ja. En je houdt, nou, dat is wel leuk, want je houdt een beetje ruimte voor mensen die zeggen van... Nou, Oké, okay, ik, ik wil gewoon lekker à la carte eten. Die kunnen de eerste kerstdag nog bij jou terecht. Ja. Maar je adviseert wel even of, of, dat ze gaan reserveren. Ja, graag. Ja. Graag. Om teleurstelling te voorkomen is dat altijd een heel goed idee. Nou, kom maar met de telefoonnummer. Uh, 023 57 366 33. Nog een keer. 023 57 366 33. Nee, hartstikke leuk. Nog even een vraag hier, want dat, dat vond ik altijd namelijk niet leuk op kerstdinees. is dat je vaak in restaurants komt, dat je dus een ploeg hebt die om 7 uur moet komen en een ploeg ja, om 9 uur. Doe jij ja. dat ook? Of doe nee, dat absoluut niet? niet, maar dat doen we nooit. Oké. Okay. Want dan zit je helemaal niet lekker. Dus je kan rustig zitten en dan ja. rustig uitbuiken en gezellig na het ja. Ja. Ja. Helemaal goed. Goed, uh, luisteraars, er is nog ruimte op eerste kerstdag om à la carte te gaan eten, dan wel een kerstdiner te nuttigen. Tweede kerstdag is bijna vol, ik zou zeggen, schroom niet en bel. Nou even weer, wat anders. Uh, je hebt ook heel veel mensen die gaan uh, gewoon thuis eten en uh, wat, thuis is altijd het probleem dat als je in de keuken staat en dit en dat. Heb je nog wat handige tips dat je weer met je gasten kan zitten en wat moet je dan voor soort gerechten aan denken? Ja, zeker. Uh, het belangrijkste is dus met een kerstmenu dat je de mise en plas hebt. En wat is mise en plas? Dat is je voorbereiding. Dus hoe meer je voorbereidt, hoe rustiger je eigenlijk de avond doorkomt. Ja. Dus het, uh, het handigste is als je gewoon een groot stuk vlees hebt en dat op een lage temperatuur in de oven gaat garen. Dus bij wijze van spreken, je hebt een uh, lamsbout ja. van 1 of 2 kilo. Dan doe je dat op 80 graden in de oven voor een uurtje of 3. Dan heb je helemaal geen omkijken naar Op het moment dat het uh, hoofdgerecht uh, geserveerd gaat worden. Kun je dat snijden en dan is het prima. Oké, dat zijn dus handige tips om uh, inderdaad gewoon grote stukken vlees van tevoren aan te braden op lage temperatuur in de oven. H H het is met de kerntemperatuurmeter hebben ze bij elke keukenwinkel. Ja. En, um, en, is, en hoe noemen ze dat? En dan hoef je het alleen nog maar in stukjes te snijden. Hoe noemen ze Trancheren, dat? ja. Dat is ik zo'n mooi woord. Ja, dat, ja. Trancheren. Dat jij dat niet beter op? Wie snijdt het vlees? <laughs> snijdt het vlees? Ja. <laughs> Goed, oké, okay, maar dat is ook wat uitgebreid. Maar je kan natuurlijk ook een heel eenvoudig een kerstmenu maken. Hè? Voor eh, het met boerenkool of bruine bonen of wat dan ja, ook. Natuurlijk. Kan het. Als het, ja, als het een, maar leuk is, ja. Een gezellig spelletje. Maar goed, uit eten is natuurlijk wel bepaalde charmes. Tuurlijk. Heb je nog een tip? Heb je nog een tip? Voor toetjes de, bijvoorbeeld. Uh, toetjes. Uh, uh, dat je niet ook weer in de keuken hoeft te staan. Want die, die zelfgemaakte tiramisu die ik nu voor jou heb, daar heb je natuurlijk wel de nodige tijd aan gespendeerd in de keuken. Ja, maar dat kun je dan ook een dag van tevoren maken. Kijk, en dan even goed. een stukje snijden. En dan kijk je ze. Zelfgemaakt is hier een bezoek. En dat is ook lekkerder. Als je dacht wat tevoren te maken. Want dan zijn al die... Ja, dus is de drank ingetrokken. <laughs> kijk, ze, ze, ze, ze kent de <laughs> ja, ja, klassiekers ja, ja, ja, ja. wel. Helemaal goed. Nee, deze was uh, voortreffelijk. Deze heb je volgens mij ook gisteren gemaakt. Want uh, die drank zat er goed doorheen. Ja, lekker toch? Ja. Goed. Heb je verder nog tips? Of zeg je van nou, dat was het ongeveer? Verder nog tip. Ja, echt. De voorbereiding is het halve werk. Ja. Dus echt. En desnoods dat je iets eerst gaat oefenen. En als je denkt, oh, ik heb een beetje plankenkoors. Om daar mijn gasten voor te schoten. Probeer dan eerst zelf of het wat is. Ja, gewoon eerst voor jezelf een keer je voor jezelf maken. En dan kan je dat op de ja. dag zelf. Ja. Beetje... En als je denkt, van, oh jee, yeah, oh jee, yeah, het lukt niet. Het gaat niet. Dan kun je altijd een soepje maken. En dan uh, een mooi stuk vlees uit de oven. En, eh, wat je inderdaad dan drie uur gewoon op een lage temperatuur in de oven staat. Ja. En dan met gewoon wat, wat groentetjes wat je van tevoren hebt geblancheerd. Of als je spruitjes Ho ho, ho, ho, ho. Wat ja, is blancheren? Ja, komen we komen al de keuken <lacht> Nou, blancheren is omdat het heel even de kooktover erover is geweest. Dus gewoon kokend water, even de groenten erin en dan ja, de gouden buur uithalen? Ja, een minuutje of twee of drie. Dus als je dat met, euh, met kerst met spruitjes zou doen. Ja. Twee, drie minuten in kokend water. Dan koud afspoelen. En dan kun je het gewoon zo wegzetten. Dan uh, pak je een wok op het moment. En dan uh, spekje erin. Even aanbakken. Spruitjes erin. Uh, misschien een haalsvondroodje of, of wat dan ook. En dan uh, ja. lekker opbakken. En dat is hartstikke lekker. En dan heb je het allemaal onder controle. Kijk, want dat is het truc. Want uh, no, hè? ik zeg altijd no no panic in de keuken. Maar ik loop zelf het eerste weg. <laughs> <Spreken>. <laughs> Goed. Hé, hey, hartstikke leuk dat je dat even wilt ja, komen vertellen in, de, in, de, in, de, in onze uitzending. Bedankt ja. voor de tiramisu taart en ik wens je een uh, hele drukke kerst. Dankjewel, voor iedereen fijne feestdagen en een heel gelukkig nieuwjaar. Oké, okay. ja. Marjolein, wellicht tot de volgende keer. Oké, okay. En Groetjes. alvast voor iedereen, eet smakelijk, Doe we met ja. deze volgende plaat. Als je, Als je niet weet, kan je altijd nog bruine bonen met rijstelen. Oh, lekker hoor. I am a man who is a man who is a man is a man who is a man is a man is Bij mij. Je neemt je vrouwtje mee en je kinders erbij. Je krijgt toch geen kalkoen of een vers kifiets ei. maar wat je bij me eet, zing het er een met mij. BB met er aan met mij. Radio met CFM. Fijne kerstdagen. You self-destructive little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be okay. Now call your boyfriend and apologize. You pushed him pretty far away last night.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 again, besides you lucked out, finally, and all this time. Van het interview met Lady Chef heb ik wel honger gekregen hoor. Brrr, maar gaat een keer. Moet nog even wachten hè. tot de kerstdagen. Je hoorde Maria Mena en all this time. De monitor wordt verschoven. Nou, helemaal goed. Oké. Okay, goed. goed. Goedemiddag, Joop Fres. Joop, welkom in de studio. Dank u wel, heren. Goedemiddag. Geen voetbal meer tijd voor ons. En redelijk weer de stem. En ben ik weer, nou redelijk bij stem, laat ik het zo zeggen. Wat? Ja, twee ja. weken niet uh, kunnen praten, haast niet kunnen praten. Nee. Omdat. Uh, het trekt toch wel een wisselwerking. Ik, eh, het is nog steeds niet goed, maar ik, ik kan nu wat uh, geluid produceren. Goed. Joop, we hebben je gevraagd om even langs te komen. Want uh, jij uh, bent presentator van het uh, programma op de maandagavond uh, Golden ZFM. Ja. Op de oneven weken, op de maandagavond tussen 8 en 9. Nou, daar moeten we het al nog een keer over hebben. Ze <lacht> <lacht> zegt de programmaleider. <lacht> oh, dat nou moet je oppassen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Jij hebt uh, volgende week een speciale gast maandagavond om 8 uur. Komende maandag, ja. Komende maandag. Wie? Mick Boskamp. Mick Boskamp, Miss Bos Nick Boskamp. Uh, zoon van uh, Hans Boskamp, broertje van Hans en uh, is ook een zoon van Anne Bode. Uh, schrijver, publicist. Hij is uh, onder andere 21 jaar verbonden geweest aan de Nederlandse versie van de uh, Playboy. Yes. Heeft hij eigenlijk uh, vanaf uh, de kinderschoenen af aan heeft hij die helpen opzet. En uh, de man is uh, heel gedreven, hij heeft een gigantische collectie muziek. Hoofdzakelijk ook uit de beginjaren van de popmuziek. Het programma wat, wat ik dan presenteer, Golden CFM, dat heeft een format van in principe tot en met 75. En incidenteel een incidenteel nummer tot en met 79, maar dat is echt heel incidenteel. Dus niet eens één keer per keer. Hm. En, um, ik ben de laatste paar weken zijn we eigenlijk overspoeld geweest door uh, met name uh, Nina en Mark Verstegen. Die uh, zijn ook uit die periode. Die hebben ontzettend veel muziek ook. die vroegen van. Nou op een gegeven moment is, vroeg ik aan, aan, aan uh, Nina. Van, uh, Zou jij niet een keertje mijn gast willen zijn met, uh, bij Golden Femme? En dan mag jij zeggen wat voor muziek we willen draaien. Nou, hartstikke leuk. Hm. Hebben we gedaan. Ja, dus, uh, ja, had, ik kan me nog in die uitzending herinneren. Was Ze had een keurige leuk. lijst gemaakt. Ja, ja, ja, ja. Ja. En uh, uh, prompt komt uh, Mark. Een uh, uh, uh, Belde mij een week later op van ik wil dat ook wel Eigenlijk een keertje doen. Ja. Nou jongen Stuur maar je playlist in en we gaan kijken wat, wat voor Muziek we gaan draaien. Hij heeft ze keurig aan het Format gehouden tot en met 75 ja. was ook geweldig. Kon er ook allerlei dingen over Vertellen. En dat waren ontzettend Leuke uitzendingen. En bij die uitzending van Mark Verstegen was ook Mick erbij. Mick is Een, een, een, een vriend van Mark uh, En die, die strijden met z'n tweeën Allerlei dingen over met name Het LDC. Dat weten we onder andere uh, Uit de krant tegenwoordig en die wilde toen uh, niet zijn mond open doen. Dat vertikte hij gewoon. Okay. Maar uh, de uitzender was niet afgelopen. Hij zegt, dit wil ik ook. Is je, jongen, stuur maar, uh, ja. stuur maar wat nummers. Zeker leuk. Toen heeft hij uh, heeft mij een playlist gestuurd van 25 nummers. En er zitten nummers bij van hij zegt, jezus, ja, dat bestaat ook nog. Dat wist ik niet eens meer. En daar heeft hij allemaal verhalen bij. Hij, hij, hij zoekt muziek uit. En hij heeft de uh, Engelse tijd, Amerikaanse tijd. Uh, noem maar op. Uh, allerlei um, uh, uh, formats heeft hij verzonnen. En daar heeft hij nummers bij gevonden. En daar weet hij ook over te vertellen. En ik denk dat ik die avond heel weinig ga zeggen. Ja. Jopen Jope en weinig zeggen. Misschien ja, een ja, ja, okay. verhelderende vraag. Maar daar had het ook echt helemaal mee op. En hij heeft de uh, nummers uitgezocht... Uh, ja. waarvan ik zeg ja, ja, ja het is uit die tijd maar ik sta daar niet bij stil dat het ook uit die tijd is Nee, maar... En ik, jullie, vragen, jullie vragen mij een half uur geleden van wil je even wat zeggen over Golden CFM? Natuurlijk wil ik dat. Maar kijk, als ik nou de playlist had meegenomen, of ja. geweten had dat dit ja. ging gebeuren Nee, dat ze... is altijd leukste. Ja, maar goed, in de krant staan er een paar nummers die ik onder andere uitgezocht heb eruit gezocht heb. Ja. En dat gaat van een schitterend mooie, God bless the child van Botswet en Tears uit, uit 68. Dat is zo'n ontzettend mooi nummer. En dan krijg je ook uit 1971 David Crosby een, een, op een eigen project. Hij heeft een x aantal eigen albums gemaakt, Crosby. Onder, onderdeel onder andere van Crosby, Stills, Nessie, Young en Animals en noem maar op. Uh, en en allerlei uh, groepen heeft hij gespeeld. En dat is ook een prachtig album geworden. En daar, daar draaien we dan ook een nummer uit. En dat heet uh, Contract Contraction The Rain. Prachtig. Echt heel erg mooi. Maar je, je, hebt, je, je zegt net van, nou ja, van het een komt het ander. Die heb ik een keer uitgenodigd. Nou, dan kom ik bij die andere terecht. Kom ik bij die andere terecht. wil me nergens mee bemoeien. Jij bent ook wel eens een keer maar, geweest. Ja, maar ken je, dat, ken je dat programma dat was op televisie altijd wintertijd? Ja. Dat is ja. zo'n soort format. Je ja, een hoop, nou Het nou, en... format is net even anders. Want dan heb je het eigenlijk over één groep. Één artiest. Over mm -hmm. het algemeen. Mm -hmm. Wij gaan gewoon 20, 22 nummers draaien van ja. allerlei... Uh, Mensen uit die periode die die muziek hebben gemaakt. Ja, maar die gast kan het ook, de, de gast zoals die dus voor, nu aanstaande ja. maandag nou, kijk, die ja. heeft een eigen playlist gemaakt ja. en die kan vertellen van uh, ja. dat herinnert me aan dat. Nou, dat... als je dat, dat zo wilt vergelijken, kan dat, ja. Nou, je ja, moet het toch eens een keer over hebben. <laughs> Goed, uh, maandagavond 8 uur. Ja, maandagavond 8 uur. Uh, 104.5 van 106.9. Kanaal uh, 39. 40? 40? Oh, 40? 40 neem ik wel Oké. Okay. voor de televisie. We gaan zeker luisteren Joop. Ik wens ja. je een hele fijne uitzending. Het, is, het zei het er straks al tegen jullie. Uh, in feite is het mijn kerstprogramma. Ja. Yeah. En er komt geen kerstmuziek voorbij. Nee. En dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad. Het is, okay. en, ik denk het achtste kerst kerstprogramma dat, uh, dat we gaan maken. We gaan het achtste jaar in. We zijn het achtste jaar ingegaan. Mm -hmm. Van Golden CFM. En uh, het blijft leuk. En elke keer als ik daar weer zit op die plaats waar jij nu zit. Ja. Yeah. Dan ben ik zo lekker bezig. Dan wil ik nog nu uur doorgaan. Dat kan er niet. Ook daar en, gaan we Maar we dat is hebben. maar goed. Nee, nee, nee Albert-Jan. Nee. Dat is maar we goed wel goed dat hebben. ik het niet doe. Ja, daar komen we op terug. Maar luister, want het, het wordt echt heel bijzonder. We hebben een plaat voor je klaargezet uh, uit die tijd en voor dat programma. Ja. We gaan luisteren naar Crosby, Stilts, Ness and Young met Carry On. Prachtig nummer. Dankjewel. I woke up and I knew you all. A new day, a new way, a new life. to us all.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 dat was uh, uiteraard de single van Bente Heads en Do They Now Is Christmas Time. En over time gesproken, het is ja. kwart voor vier. Normaal gesproken om half vier komt hij langs de agenda, Maar we hebben gewoon even een kwartier vooruit gedouwd. Ja, want de, de actualiteiten halen uh, ja, ons in. Dus vandaar, uh, luisteraars, sorry, mijn kwartiertje verlaat. Maar volgende week is hij uit. Ja, dat weer... kwam door Joop van Nissen, nou, Ja, <laughs> <laughs> dat wou ik nog wel zeggen. Microfoon telefoon zeker niet. hè? Ja, Goed, nou zoals u allemaal weet is natuurlijk vanmorgen feestelijk de ijsbaan geopend op het Raadhuisplein geweldig evenement en de komende weken kunnen we even van koek en zopie en schaatsen genieten in het centrum van Zandvoort. Nou, vanmiddag ik zei het al, om vier uur begint de sprookjeswandeling, dus u zult u moet niet versteld zijn als u in een keer de boze wolf tegenkomt, of uh, sneeuwwitje of uh, een, een of andere elf want het is hartstikke leuk voor de kinderen en uh, die gaan op zoek naar de levende sprookjesfiguren. Uh, dat speelt zich af rond het raadhuisplein, kerkplein en dat begint om vier uur. Vanavond dansen, ja, stijldansen is Weer helemaal in. Kerstbal dansavond. Danscentrum Dolderman Theater de Krocht. En dat begint om 8 uur. Gaan we naar morgen in het muziekpaviljoen. Kerstsongs door Zandvoortse koren van 1 tot 3 uur. En zoals al gezegd in het eerste uur ook jazz in Zandvoort. Willem Helbreker en Tilmar Junius in Theater de Krocht. Aanvang half 3. Morgen ook natuurlijk classic concerts, het Zandvoorts Mannenkoor en Music All In. En dat is een protestantse kerk en dat begint om drie uur. En u bent om vier uur van harte welkom in het Wapen van Zandvoort. Want dan kunt u wel genieten van onvervalste jazz. En uh, daar speelt om vanaf vier uur het adem Spoor Kwartet of Quintet. Daar wil ik even af zijn. Maar goed, vanaf vier uur live jazz vanuit het Wapen van Zandvoort morgenmiddag. Dan gaan we naar 23 december. Dan is er natuurlijk een koopavond in het centrum van het dorp. En dat zal muzikaal worden omlijst door het Westside Dickens Orkest en de Swing Dutch Dixieland Kerstband. En dat, is, dat belooft een hele gezellige en leuke koopavond te worden. En de muziek begint al vanaf 1 uur te spelen. Dus ook smiddags muzikale omlijsting tijdens deze gezellige koopdag. Dan gaan we naar de 24 december. Dan hebben we een Kerstzamenzang namelijk de kerstavond in het Kerkplein. Om 9 uur begint dat Kerstzamenzang op de 24ste. Tot zover. En morgenmiddag natuurlijk uh, de tenoorzaxafonist Adam Spoor vanaf 4 uur in het Wapen van Zandvoort. Nou, ik zou zeggen Adam Spoor, eat your heart out bij het volgende nummer. We gaan luisteren naar Earl Bostic met Tuxedo Junction. I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Those every time of my life, and I. On, now, I finally found some to stand by me. had the time of my life. No, I never felt this way before. Never felt yes, I swear, it's the truth. And I hope Leuk hè? van die zoete plaatjesdrijzen rond de kerstdagen bij CFM. Jorden Bill Medley en Jennifer Warren. En I've had the time of my life. Nog even kort berichtje, zo vlak voor vier uur op het Ja, na alle activiteiten en evenementen die we al opgenoemd hebben, bent u natuurlijk morgen, als u helemaal in kerststemming wil komen, dan bent u van harte welkom in en rondom het bezoekerscentrum De Zandwaaier in Overveen. Want vanaf 12 uur tot 4 uur is daar de schaapskudde van het Nationaal Park met Herder aanwezig. Deze kudde bestaat uit ongeveer 250 schapen van het ras Veluws heidenschaap. en schone beker. In het sfeervolle bezoekerscentrum is er een levende kersttal te bewonderen. Het Chanticoor uit De Zilk zingt vanaf 4 uur allerlei kerstliedjes. Bij het Duincafé grenzend aan de Zandwaaier kunt u terecht voor een glas gluwine... of een beker warme chocomel en andere winterse versnaperingen. Aanmelden voor deze dag is niet nodig en de toegang is gratis. Verzoek je aan de kinderen. Kom verkleed als herdertje, engeltje of andere kerstfiguur. Morgen vanaf 12 uur in de Zandwaaier in Overveen. Heerlijk. Lekker even uitwaaien. Oh, wat leuk zeg. Moet je gewoon bij zijn. Met schaapjes en al. Zo, zo dadelijk het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag op de Zandvoortse radio. En dan gaan we over naar de ijsbaan. Ja, daar staan de, de heren van Entertainment voor You. Die gaan jullie vermaken straks vanaf 5 uur op de radio met dat gelijknamige programma. En uh, ja, we schakelen ze daar eens even over. Gaan we eens even kijken hoe de verbinding werkt. Oké, okay, gaan we doen. Hebben we dus zin? Tuurlijk. Tuurlijk Hier is José Feliciano En Feliz Navidad Zo vlak voor 4 uur Graag tot zo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad